Twee uur. Dit is Radio 1. Met Lara Rensen en Robert Meder. En we zijn begonnen. En de 10 kilometer ook. Zeven rondjes van 25... ritten, moet ik zeggen, van 25 rondjes... met een Nederlander als winnaar. Of komt er nog een verrassing, Wouter Oldeheuvel? Nou, ik denk het niet. Spannend wordt het zeker. We gaan eerst naar het NOS Journaal. Mark Visser. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht doet vanavond een getuigenoproep... in verband met de dood van oud-minister Els Borst. Iedereen die haar in de laatste tijd van haar leven nog heeft gezien of gesproken... wordt gevraagd zich te melden. Volgens de politie gaat het met nadruk om een algemene getuigenoproep. Er wordt niet om specifieke informatie gevraagd. Oud-minister Borst werd een week geleden doodgevonden... in de garage bij haar huis in Beeldhoven.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 Sommige mensen zijn gewond geraakt door rubberkogels... Rubber die door de politie zijn uh, ingezet. Maar er wordt ook uh, flink met stenen gegooid uh, van de kant van de demonstranten. En uh, het is gewoon een ongelooflijk gevaarlijke plek nu om uh, te zijn. Die, die, die ongeregeldheden gaan nu gewoon door op 200 meter van het parlement. De oppositie wil dat de bevoegdheden van de president worden ingeperkt. De voorgestelde grondwetshervorming lijken op de grondwet uit 2004... waarin niet de president, maar de premier en het parlement... de meeste macht hebben. In Sochi zijn negen activisten opgepakt voor de Russische politie. Onder hen zijn twee leden van de Russische bunkband Bushy Riot. De twee kwamen in december vrij na anderhalf jaar in een strafkant te hebben gezeten. Over een arrestatie is nog niet veel bekend. Er zijn berichten dat ze zijn aangehouden voor diefstal. Maar andere bronnen melden dat ze bezig waren met een nieuwe protestlied tegen president Poetin. Beiden zouden nog vastzitten op een politiebureau. Volgens Amnesty zijn enkele journalisten van Radio Free Europe... een journalist van de krant Novaya Gazeta... en enkele mensenrechtenactivisten eh, gelijktijdig met de twee aangehouden. Een voormalige burgemeester uit Rwanda is door de rechtbank in Frankfurt veroordeeld tot 14 jaar cel. De 56-jarige man was verantwoordelijk voor een bloedbad tijdens de genocide in Rwanda in 1994. Hij had zijn aanhangers opgespoord, of aangespoord moet ik zeggen, om kerkgangers in het dorp Kizuguru om het leven te brengen. Bij dat bloedbad werden zo'n 400 toetsies gedood. De Rwandese is in Duitsland veroordeeld... omdat hij daar sinds 2002 als asielzoeker woont. Het is de eerste keer dat een Duitse rechtbank een uitspraak doet... in een zaak over de volkerenmoord in Rwanda. Het weer. Er is vrij veel bewolking. Langs de westkust is wat lichte regen mogelijk. Vanavond trekt een gebied met regen en motregen over het land. Morgen kan er een enkele bui vallen, maar de zon schijnt ook geregeld. Het wordt ongeveer dan 10 graden. Dit was het.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 Radio 1. De 10 kilometer dus op dag 12 van Radio Olympia. De verwachtingen zijn hoog gespannen. En we richten onze blik vanmiddag op de andere kant van de Spelen. De arrestatie van de leden van Pussy Riot en andere activisten in Sochi. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rensen. Maar eerst die 10 kilometer in de Adler Arena. Daar zitten Sebastiaan Timmerman en Pauline van Duitenkom. Ze zijn begonnen, al, neem ik aan. Hi, Sebastian. Ja, de eerste twee uh, rijders rijden rond en uh, dat is een uh, Sebastian Sebastian Druskiewicz uit Polen. En hij neemt het op tegen een Amerikaan, Patrick Meek. En zij zijn op dit moment zo'n 3600 meter onderweg. Uh, bij de 22ste uitgeschreven 10 kilometer voor de Olympische Spelen. Waarom zeg ik dat benadruk? Omdat er één keer geen winnaar kwam vanwege hele slechte weersomstandigheden in 1928. Uh, Nederland altijd goed op deze afstand. Al zes keer goud gewonnen. Arts Schenk was de eerste, Bob de Jong in Turijn. In 2006 was de laatste. We weten allemaal wat er vier jaar geleden in Vancouver gebeurde met Sven Kramer. En daar zullen we ongetwijfeld deze middag nog wel een paar keer aan gaan refereren. Dit is de dag van de revanche. Dit is de dag waar hij uh, sinds die 23 februari 2010... toen uh, Sung Hoon Lee er met de gouden medaille vandoor ging... Sinds de door de disqualificatie van Kramer... waar hij sindsdien uh, naar heeft uitgekeken. Vandaag moet de dag worden van de revanche op de 10 kilometer... waarin hij in de laatste rit straks gaat rijden... tegen diezelfde Sung Hoon Lee. En dan weet hij uh, wat Jorrit Bergsma gedaan heeft... en dan weet hij ook wat Bob de Jong gedaan heeft. Want uh, Bergsma en de Jong rijden in de ritten voor hem. Be Jorrit Bergsma in de voorlaatste rit om precies te zijn tegen een Belg... Tegen Bart Swings en Bob de Jong in rit 5 tegen de Duitser Alexei Baumgartner. Parlien van Deutenkom zit naast mij. Parlien. Eh, vooraf al een hoop te doen om deze 10 kilometer. Niet alleen vanwege de dag van de revanche. maar vooral ook vanwege het afzeggen van Skobrev en de gehele Noorse ploeg. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het wel een klein beetje raar. Um, want je weet eigenlijk uh, nou ja, dat ze dat zolen nu nog afzeggen. En aan de andere kant, ja, de kans voor hen op, op een medaille liggen op die 10% en wellicht dat de belangen zo groot zijn... voor het Noorse schaatsen... Uh, ja, dat ze die keus gemaakt hebben. Uh, ja, en, en een aantal rijders zijn misschien niet echt 10-kilometer-specialisten... maar daar hadden ze eigenlijk... want ze waren dus niet vol qua 10 deelnemers. Dus ze hadden ze gewoon andere rijders mee moeten nemen... die wel die 10 kilometer zouden rijden. Want zoals een Frederik van de Horst... Een uh, hele getalenteerde schaatser. Die, die, uh, die had hij die in 10 kilometer kunnen rijden. Maar die hebben ze thuis gelaten. En dat heeft er dan weer mee te maken dat hij van de Horst voor een uh, commerciële ploeg rijdt. Um, nu staat er 10 kilometer uh, ter discussie. Althans, daar wordt veel over gezegd en geschreven. Maar wat vind jij er nou eigenlijk van? Uh, van die 10 kilometer. Hoort dat nog thuis anno 2014? Ja, ik vind het persoonlijk vind ik het gewoon echt een fantastische afstand. En vind ik het, uh, uh, ja, zou ik het echt heel erg, heel erg zonde vinden als hij uh, gesnapt wordt. Um, ja, weet je, het is, Nederland is hier gewoon heel machtig. En het is het al, is het al jaren. Maar er waren ook andere schaatsers. En, en schaatsers zoals nu, zeg maar. Ja, Nederland die is gewoon oppermachtig. En, en dat hebben ze aan zichzelf te danken, omdat uh, uh, er heel erg uh, geïnvesteerd is in. in het verbeteren van, uh, van techniek, van, uh, de, de schaatsmethoden zijn wat veranderd. En andere landen zouden hier eigenlijk gewoon uh, naar moeten kijken... en gemotiveerd moeten worden om de komende jaren nou ja, heel hard te gaan werken... van hoe kunnen wij uh, betere schaatsen krijgen. Ik heb hem zelf ook wel eens gereden, de 10 kilometer. Ja, ja dat... Uh... Het zijn niet veel vrouwen die dat kunnen zeggen. <laughs> nee, dat klopt. Dat is wel wat jaren geleden, maar uh, ik heb hem ooit gereden. Ja. Weet je je persoonlijk record nog? Ja, 1543. <laughs> 15, 1543, 17. Nou, ik doe het er niet na nou, hoor. Uh, ondertussen is Rit 1 6 kilometer onderweg en heeft Patrick Meek Sebastian Druskeerwiets achter zich gelaten. En uh, komt hij door na 8 minuten, 8 seconden en 62 honderdste. Hij dus onderweg in Rit 1 met voorsprong op de Pool. Wouter de Heuvel, trainingsmaatje van Sven Schaatser van beroep. Uh, ook 10 km wel eens gereden. Wat is, jouw, genoeg, wat ja. is jouw personal best? Uh, 13, 14 in Tiaf, ja. 13. Dat is een NK. Ja, 13, 14. Is het lekker, want dat hoorde ik vanmorgen voorbij komen... dat het best wel lekker is om een 10 kilometer te rijden. Ervaar jij dat ook? Uh, nee, en ik denk dat een 10 kilometer <lacht> ook niet lekker is om te rijden. Maar um, zelf heb ik ook een haatliefde mee. Uh, af en toe ging het heel goed. En uh, ja, ik heb ook zeker mindere, mindere ritten gereden, ja. Waar zit de haat? Uh, nou, kijk, soms in een round toernooi... Uh, ja, heb je al drie afstanden in de benen, en dan moet je nog een 10 kilometer. En um, ja, voor, voor de 10 kilometer is dan die 1500 meter, die ja, qua ja, energiesystemen energie die je aanspreekt op zo'n 1500 meter, daar ga je echt, uh, ja, echt de, de zuur goed in, verzuring goed in. En um, op zo'n 10, dan heb je toch ja, de 25 rondjes om, om echt in te komen. Je hoeft niet vanaf start uh, vol erin. En als je dan ja, niet, niet de goede benen hebt en niet, niet in je slag komt... dan is het een, uh, ja. een hele, hele uh, lange rit, ja. Is het sowieso niet lastig als je goed bent in de 1500... want dat, dat ben jij, uh, om dan een goede 10 kilometer te rijden? Want het, het ligt zo ver uit elkaar. Ja, uh, ja maar alles daartussen. Kijk, een 5 kilometer ligt ook al ver van een 10. Uh, normaal gesproken, het is ook al bijna het dubbele. Maar... Uh, Um, ja, wij trainen zo allround. Wij, wij fietsen uh, veel. Wij, uh, ja, we, op schaatsen doen we ook gewoon uh, 15 tot 20 minuten duren. Gewoon rustig duur. Dus het is gewoon trainbaar. En dat zie je ook gewoon aan de buitenlanders. Dus mijn persoonlijk denk ik dat de buitenlanders gewoon niet hard genoeg... en, en genoeg trainen om, om die 10 kilometer goed uh, onder de knie te krijgen. Dus we moeten wat dat betreft uh, niet zeuren, maar harder gaan trainen, zeg je eigenlijk? Ja, en ik denk dat daar, uh, in, zeker in, de in het buitenland, uh, daar nog heel veel uh, aan schort. In ieder geval aan hoe ze trainen en uh, in ieder geval naar de, naar de tien kilometer toe. Um, denk je, welke kant denk je nu dat die discussie opgaat uh, met betrekking tot uh, het ervaring delen eventueel met het buitenland bijvoorbeeld? Zoals je zegt, ja, ze trainen gewoon niet hard genoeg. Als dat zo is, dan kan je wel ervaring delen, maar ja, dan trainen ze ja. nog niet hard genoeg. Nou, nou, het is niet alleen hard trainen in ieder geval. Maar um, ja, als je ziet uh, wat wij aan arbeid nog doen uh, tijdens het seizoen. Uh, hoe vaak wij eigenlijk, uh, je ziet heel veel ploegen al heel snel op de rollenbank binnen gaan zitten en uh, ja, gewoon de beentjes losfietsen. Waar, waar wij gewoon de kleren dik aantrekken. En of, dikke kleren aantrekken en uh, ja, gewoon weer uh, anderhalf de twee buiten fietsen. Dat, dat is denk ik wel het verschil uh, met buitenland. Mm -hmm. um, ja. Zulke dingen, dat zijn kleine dingen, maar uh, ja daar begint het in ieder geval toch wel mee. Maar ja. dat klinkt als een veel betere topsportmentaliteit. Wat ja. ik dan weer typisch vind voor andere teams... want dat zou je toch de Nooren niet kunnen verwijten. Nee, um, ja, in ieder geval in Nederland is de concurrentie al zo hoog... dat, dat we altijd tegen elkaar al op ja, moeten precies. boksen om, om, om er te komen staan. En, um, andere landen hebben gewoon, nu ook Noorwegen, gewoon het geluk... dat ze ja, weer gewoon drie rijders op die tien kilometer kunnen laten starten... Um, terwijl, ja, terwijl bij in Nederland, in Nederland uh, um, wordt een Jan Blokhuizen vieren met 13 blanken... terwijl de Noorden die in die tijd nooit, uh, nooit aan kunnen komen. Dus ja, het verschil is te groot. Kan je er iets bij voorstellen dat de Noorden zeggen van... nou, we gaan, uh, we gaan echt niet rijden, we sparen ons voor uh, de ploegachtervolging... want wij hebben toch geen kans op een medaille? Um, ja, die, in ieder geval die kans op een medaille hebben ze zelf gecreëerd... dat ze in ieder geval ja, niet goed genoeg zijn... Um, aan de ene kant ja, het is het dubbel. Dus ik begrijp dat ze voor die ploegaaftervolging gaan, um, begrijp ik. Maar of ze daar nou echt. Ja, kijk, die derde plek, denk ik, die, of tweede en derde plek, ligt gewoon erg open op de, op de teampursuite. En je kunt daar wel een medaille mee halen. Maar er zit volgens mij twee of drie dagen tussen. Dus uh, hm. ja, genoeg tijd om te herstellen, denk ik wel. Goed. zometeen meer over jouw relatie ook met Sven... en dat je weet hoe die, hoe die ervoor staat. We gaan nog even terug naar de atlara Arena, naar Sebastiaan. Hoe gaat het met Sebastiaan? Uh, nou, met Sebastian gaat het niet zo goed. Want die moet nog langskomen de laatste twee ronden in. Kom op, Sebastian. Tegen uh, Patrick Meek Die is Sebastian Drushkiewicz. Maar hij ligt een halve baan achter 200 meter. En Meek die uh, is wel aardig bezig hoor. Die reed op 1 januari 2014. Dus aan het begin van dit uh, kalenderjaar. In Salt Lake City op zijn thuisbaan. Althans, daar traint hij. Want hij komt van origine uit Illinois. 13-23-16. Uh, en als hij nou nog een beetje doorschaat, Dan komt hij in ieder geval bij die tijd in de buurt. Maar een... Uh, Persoonlijk record. Dat zit er niet in. Het niet in. Daar gaat hij boven eindigen. Maar hij reed lange tijd wel zo'n beetje rond dat persoonlijk record. Zeker toen hij van de 32ers terugging naar de 31ers. De bel nu ook inmiddels voor Druskiewicz. Die dus 200 meter achter ligt. En Patrick Meek, 28 jaar, getraind door Matt Coroman, komt op dit moment het rechter eind opgereden. Jonathan Cook is er trouwens ook niet bij. Die kon ook in het verleden nog wel eens goede 10 kilometers rijden. Meek is er wel. En komt tot 13.28.72 72. En dan zit hij dus maar een seconde of vijf boven zijn persoonlijk record. Dat dus een Salt Lake tijd is, een tijd van de hooggelegen baan al daar. Hier komt Sebastian Druskiewicz, zeven in Zakopane in Polen aangegleden. En hij komt tot 13.45.31. En hij blijft daarmee 25 seconden verwijderd van zijn persoonlijk record. Paulien, even heel kort, als zo'n Patrick Miek maar vijf seconden van zijn persoonlijk record verwijderd blijft. Wat zegt dat dan over de omstandigheden? Nou ja, dat, dat, dat... eigenlijk is het echt heel moeilijk om naar Erin te zeggen, te zeggen wat, uh, wat, dat, ja, wat, wat de ijskwaliteiten dan zijn. Um, ja, je ziet dat die iets, de rondetijden iets, uh, iets oploopt bij hem en het eind kan nog wel wat, uh, wat versnellen. Maar het zegt nog te weinig. Maar het, het, ik denk eigenlijk als je kijkt naar de laatste dagen dan is het ijs gewoon goed en kan hij hard gereden worden. Dan gaan we rit 2 maar afwachten. Dan kunnen we wellicht wat meer zeggen over die ijskwaliteit. En in die rit 2 gaan we uh, twee uh, nou, toch wel aardige 10 kilometer rijden zien. Moritz Geisreiter werd twee jaar geleden namelijk vierde... op de wekenafstand op deze afstand. En Shane Dobbin uit Nieuw-Zeeland werd wel eens vijfde. Dus ik ben benieuwd. Rit 2, Geisreiter tegen Dobbin. Goed, daar straks meer over, over die rit. We gaan even naar de short trackers. want die hebben met wisselend succes... de series van de 500 en de 1000 meter afgewerkt. Bij de mannen werd Niels Kerstholt op de 500 meter uitgeschakeld... maar ging Freek van der de de Wart en Chinky Knecht door. Bij de vrouwen bereikte Jorien Termors de kwartfinales van de duizendmeter. Maar werd Yara van Kerkhoff uitgeschakeld. Termors dankte haar kwalificatie aan de jury... die een andere deelnemster in de Heat de schuld gaf... voor de valpartij van de Olympisch kampioenen op de lange baan. Toch baalde ze wel van haar race. Nee, het is jammer om zo, zo deze ritterij. Je rijdt er maar één van dagen en je wil je toch een lekker gevoel aan overhouden. Alleen, nou ja, sint was gewoon te laat, dus ik gooide de deur dicht... En uh, ja, dat beland je samen in de kussens, dat uh, is toch even jammer. Maar nou, dan probeerde ik wel even aan te pikken aan het groepje om uh, toch even nog een beetje een lekker gevoel op te doen. Uh, maar ja, uh, je schaatsen zijn toch niet helemaal lekker naast val, dus het voelt toch altijd minder. Ja, precies. En dan zien we jou hier door die mix komen waar al die buitenlandse journalisten staan. Je staat wel in de picture, hè, sinds uh, jouw dubbel. Ja, maar ja, als je iets niks doet, dan wil je graag uh, weten hoe je dat doet, hè. Hoe, hoe beleef jij dat? Vind je dat leuk? Ja, wat er ook bij is natuurlijk mooi, dat gebeurt je niet elke dag. Ja. En wat je dan ziet vandaag is inderdaad dat je ook moest gaan combineren. Eerste training hè, met de achtervolgingsploeg, hoe was dat? Nou, op zich wel lekker. Ik denk ook wel fijn is dat het vandaag even gebeurde misschien. Vrijdag moet ik ook, dus uh, dan weet ik meteen hoe het aanvoelt. Ja. Uh, en dan kom je hier weer in die short track hall en dan denk je... ja, dan mag ik weer met mijn oude passie, mijn oude liefde weer lekker hier dat ijs op. Nou ja, hier geniet ik ook en daar ook. Dus het is, uh, het is beide genieten. Dus. Ja, wordt een drukke dag dus inderdaad. Hè? Maar jij zegt dat het is goed te combineren straks. Nou ja, weet je. Het moet gewoon goed te combineren worden. Dus uh, ik moet gewoon alles gaan doen om het optimaal eruit te halen. Ja, fysiek geen probleem? Nee, nou, ik denk mentaal uh, hoe je ermee omgaat. Dat is het belangrijkste. Ja, dus uh, ja, mocht het niet zoals gewenst lopen dat je dan uh, snel de knop erom kan zetten? Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Joachim Ter was dat in gesprek met Edwin Cornelis. Het vervolg van de 1000 meter is op vrijdag. En op die dag zijn ook de halve finales van de ploegenachtervolging... bij het lange baanschaatsen, waar Ter mogelijk ook in actie gaat komen. Maar die beslissing moet nog genomen worden. Bij de mannen bereikten Sinky Knecht en Freek van der Wart... de kwartfinales van de 500 meter. Knecht deed dit met zeer veel overtuigingen door de heat... waarin hij uitkwam te winnen. In die race ging de favoriet Charles Hamelin onderuit... en daar profiteerde de Nederlander optimaal van.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 Ik voel gewoon dat het niet de gewenste druk gaf die een short wenst te hebben op dit moment. En uh, ja, ik denk dat short dat uh, op dit moment niet voelde. Nee, precies. Het nee, zo zit. Ik zo kreeg zin... erachter en ik zag gewoon dat hij zijn, zijn linkerbeen te ver doorstrekt. En ja, dan, dan trap je gewoon dwars de het ijs en dan ben je gewoon gezien. Ja. Uh, het feit dat jij net genoeg achter hem zit om hem ook te kunnen ontwijken, hè, is dat uh, geluk of is dat ja, ook gewoon. He, is dat je kwaliteit? nou dat is niet je kwaliteit, maar dat is gewoon geluk. Als ik, had ik waarschijnlijk dicht achter hem gezet, dan ontwijk je hem nog wel, want hij schuift. Ja. Zo voor je ben je vandaan. Dus in principe heb je er niet heel veel last van. Nee, precies. Ja, het lijkt een beetje alsof hij ja, de vallende ziekte heeft in het toernooi. Want het is niet zijn eerste keer. Nee, en het elke keer dat voor mij in de rit Maar ja, het is natuurlijk heel zuur voor de jongen. en uh, Het had voor mij nu niet hoeven. Nee, precies. Maar dat is wel een beetje tekenend voor, voor, voor zijn toernooi. Dat is ook een beetje hoe het kan gaan in zo'n toernooi. Hè? Bij jou lijkt alles te lukken, bij hem niks. Hij wint de eerste afstand en nu uh, valt hij twee keer.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 Dat is... Uh, ja, uh, even achter je oren langs, 41-4. Dat is uh, langzamer als ik, dus dat is mooi. Oké, okay, kijk, ja, dat, telt, dat telt ook nog mee. Want je wilt natuurlijk wel een snelle tijd neerzetten ook voor de, voor de volgende ronde. Inderdaad, want de startposities van de volgende ronde gaan op de tijd van de ronde daarvoor. Ik had 41-1 volgens mij en dit is 41-4. Dus uh, ik sta al een redelijk goede startpositie. Ja, uh, En is het daar ook met name om te doen dan ook tijdens een race? Of let je toch vooral op de duels? Nee, nou, je let vooral op de duels. Maar... Uh,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 In Rosa Kuto de reuze slalom bij de vrouwen. De eerste run was al om half zeven Nederlandse tijd. Dus half tien Russische tijd. Uh, en dat was allemaal natuurlijk vanwege de weersomstandigheden. Tina Maazen ging al snelste naar beneden... en legde daarmee de basis voor haar tweede gouden medaille. ski commentator Edwin Peek aan de lijn. Goedemiddag Edwin. Um, ja, ja. Was Maazen de terechte winnaar? Ja, dat, dat moet je altijd zeggen vind ik. Zeker bij uh, Skisport, uh, ze was inderdaad de terechte winnaar. Hoewel het heel erg close werd in die tweede run met uh, Anna Venninger uit Oostenrijk. Maar uh, ja, zij heeft nu inderdaad haar tweede gouden medaille. Dus uh, zij kan zich ook wel de sneeuwkoningin van Rosa Coutor uh, noemen. En anders was die titel naar Anna Venninger gegaan. Die ook al een gouden medaille had. Uh, ja, een terechte winnaar met Tina Maassen. Had ze geen voordeel van de weersomstandigheden? Nou, ze had vooral uh, voordeel van het lage startnummer. Ze ging met startnummer 1 naar beneden. En vooral vanmorgen, toen de piste uh, nog helemaal goed was en, uh, en, en schoon... en uh, nog niemand was er naar beneden geweest... ja, dan is het een voordeel als je met startnummer 1 naar beneden mag. En uh, ja, ze had toen ook al de snelste tijd. En dat zag je ook, dat ook de nummer 2, de Zweedse uh, Lindelvi Carbi, die was als tweede naar beneden en zo kon je wel even doorgaan. Uh, maar dat, was in de, dat is in de tweede run nooit uh, sprake van. Want dan uh, moet ze als dertigste en laatste naar beneden als je eerste staat. Mm. Dus in de tweede run had ze dat weer helemaal niet. Ja, dus die eerste run was wel uh, bepalend. De, de, hoe ging het met de andere favorieten? Nou, uh, Lara Goet was toch ook een van de favorieten, de Zwitserse. Uh, en die presteerde heel slecht in die, in die eerste run. Uh, die deed niet wat ze moest doen met startnummer 4. Die werd slechts 16e. En die moest heel veel goed maken. 2,66 seconden richting uh, Tina Maasen, En dat lukte haar maar deels. En, uh, nou, mijn die viel uit. Die deed alles of niets. Nog één keer proberen zo'n uh, een, een medaille of een podiumplek eruit te halen. En uh, Heuvel Ries bijvoorbeeld, die uh, meldde zich af. Die is verkouden en die wil geen enkel risico nemen voor de voor de Stalum van aankomende vrijdag. Want daar moet ze haar titel op verdedigen. Dus ik snap wel dat ze dan uh, liever binnen blijft met dit weer. Want het is allemaal niet goed uh, voor lijf en leden... als je met dit weer naar beneden moet. Want uh, echt waarom blijven is er dan niet bij. Soms is uh, meedoen belangrijker dan winnen. Hoe is het met violist uh, Vanessa meegegaan? Ja, nou, zoals verwacht uh, is ze laatste geworden op ruim 50 seconden achterstand. Zo uh, dan. Totaal, ja, van Tina Maze. Ze ja. deed het licht uit, Want... zullen we zeggen. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk hartstikke leuk voor, uh, vooral de buitenwereld en het verhaal dat zij hier staat. Ze heeft een half jaar haar best gedaan om te, om te skiën. Ze heeft uh, een half jaar vrijaf bijna genomen als violiste zelfs. Om uh, ja, dit uh, te kunnen presteren. Maar het is een beetje dubieus natuurlijk hoe het allemaal is gegaan. Ze heeft zich op een vreemde manier gekwalificeerd. Ze heeft wat skiers gevraagd of ze op het, het Nationaal Kampioenschap van Thailand wilde meedoen zodat dan de dotering van zo'n toernooi omhoog gaat. En dan betaalt ze die skiers wat geld. Dan wil je dan wat langzamer skiën, dan eindig ik boven je. En dan krijg ik toch het aantal punten om uiteindelijk naar uh, de Olympische Spelen te mogen. En ja. dat is gebeurd. En dat was duidelijk te zien vandaag. Hoewel ze best wel mooi naar beneden gaat. Dat moet ik wel weer zeggen. Ja. Maar het gaat langzaam. Ja, als je zes maanden privéles hebt, dan, uh, dan hoop je dat, uh, dat je toch wel iets leert. En dat was inderdaad duidelijk te zien. Uh, ja. Even naar het volgende evenement bij het alpine skiën. Dan echt de, de serieuze uh, mannen en of vrouwen. Wat, wat staat er nu nog te gebeuren? De reuzenslalom van de mannen krijgen we morgen en die blijft wel zoals gepland acht uur Nederlandse tijd de eerste run en dan uh, smiddags de tweede run erachteraan. Uh, dus de mannen gaan morgen naar beneden en dan is het nog één rustdag en dan krijgen we nog twee slaloms erachteraan. Ja. Oké, okay. uh, het hangt natuurlijk alles af van de, van de piste tot slot. Uh, je zei al dat de, de, de, met name de eerste run uh, uh, de startvolgorde had invloed op het resultaat. Wat zijn de ja. verwachtingen? Nou, de verwachtingen zijn dat de temperatuur was vandaag trouwens overigens erg laag was bij de start dikke sneeuwvlokken voor de start van de tweede run. Beneden echt regend met bakken uit de hemel. Aan de ene kant is dat best goed voor de piste. Dat kan het allemaal hebben. En zeker als er wat zout op strooien, dan blijft die lekker hard. Maar ja, het moet niet de hele uh, nacht blijven regenen. Dat die temperatuur toch te hoog blijft. Want dan is het ook morgen niet heel fijn uh, voor de zware mannen vaak. Om naar beneden te gaan. En dan, dan, dan krijg je nog meer kuilen en bulten in de piste. En dan wordt het een uh, lastig verhaal voor de mensen. Die ook inderdaad met de lagere startnummers moeten starten. Maar daar hebben de favorieten morgen geen last van. Want die gaan gewoon in de eerste tien uh, naar beneden morgen. En nog, nog even over het terugtrekken van Noeren. Dat is bij het schatten natuurlijk een groot item. Uh, ja. Axel Loent heeft zich gisteren teruggetrokken. Gaan we hem missen op die laatste onderdelen? Nou, eigenlijk niet. Svindal uh, ja, heeft eigenlijk gewoon heel veel pech gehad. Uh, de, deze Olympische Spelen is net niet in vorm waar hij het hele seizoen eigenlijk wel was. Dus ja, uh, pieken, hè, dat moet je op de juiste momenten doen. Dat heeft hij in zijn carrière eigenlijk altijd wel op de juiste momenten gedaan. Ik bedoel, was ook de titelverdediger op de Super G uh, van deze Spelen. En nu heeft hij ja, heeft last van allergieën, verkoudheid. Uh, de Noorse artsen uh, konden niet goed... Uh, konden er niet goed achterkomen wat er nou precies met hem mis was. Maar hij was gewoon net niet juf van het. Ja, en dan word je vierde, zevende en negende. Ja, en dat is niet uh, waarvoor hij naar, uh, naar Sochi is afgereisd. Hij had natuurlijk graag als de koning van de Spelen terug willen keren. maar ja. Ja. Is dat Niet al? gelukt. Edwin Peek, dank je wel vanuit uh, Sochi, onze ski-commentator. We gaan terug naar de Adler Arena. Naar Sebastian Timmerman en uh, Polien van Deutekom. De tweede rit is nog bezig. Hoe gaat het Zeker. Waar? Nou, het gaat best goed met Shane Dobbin en uh, Moritz Geisreiter. En het is ook best een om naar te kijken. Omdat ze elkaar uh, lange tijd uh, duel, uh, goed duel hebben gegeven. Al heb ik nu het idee dat Geisreiter uh, de man met de hamer tegenkomt. Dat is een... Beer van de Gozer uit Duitsland. 26 jaar, die zou wel uitsmijten bij een discotheek kunnen zijn. Zo groot en zo breed uh, is die. Maar hij rijdt rond in een schaatspak. Maar moet nu inderdaad uh, zijn uh, Nieuw-Zeelandse tegenstander laten gaan. Shane Dobbin, een van de zeven Nieuw-Zeelandse atleten op deze Olympische Spelen. Uh, vier hebben ze bij het freestyle skiën, uh, Nog een gewone skier, te stekers. En een deelnemer aan het skeleton gebeuren. En dus deze Shane Dobbin. De Nieuw-Zeelanders hebben nog geen medaille behaald. Maar Dobbin is al aardig onderweg. Begon met rondjes... Uh, 31 laag. Zelfs nog een keer 31 rond. En nu kwam hij dan zojuist bij de vorige doorkomst. En dat was na 8 kilometer. Voor de eerste keer in de 32 seconden terecht. En dat blijft hij nu. Wat met 11.06.73 uh, noteert hij wederom een 32 rond. Maar heeft er wel een voorsprong bijeen geschaatst. Op uh, de winnaar van rit 1. Patrick Meek, Van meer dan 10 seconden. Paulien, deze uh, Nieuw-Zeelander Dobbin komt uit het inlinesketen van origine. Kun je dat ook terugzien in zijn stijl? Nou, je ziet wel een beetje, dat kan je wel een klein beetje zien. Maar ik vind wel dat hij. Uh, kijk, ook die overstap, als je die gaat maken, dan moet je op een gegeven moment uh, toch aanpassen aan het schaatsen. En ja, je ziet hem eigenlijk elk jaar wel wat beter worden weer. En um, ja, je ziet het op dat. Met name op stuk kan je dat wel een klein beetje zien. En hoe zie je dat? Um, dan? Dat hij iets met zijn, uh, hoe moet ik zeggen, iets meer durig uh, schaatst. Uh, maar ik vind eigenlijk dat hij onwijs goed schaats. Want ook als je kijkt, hij houdt het ritme wel in de bochten. Um, hij valt ook goed in zijn valbeweging mee, vind ik. En, uh... Ja, zoals je ziet, de laatste, die laatste rondetijden... of die laatste rondes, dan wordt dan zwaar. En het is wel belangrijk om ritme te houden in die bochten. En dat doet hij wel goed. Hij wordt gecoacht door zijn broer... door Roy Dobbin. Dat is een uh, man... die verschrikkelijk hard kan schreeuwen. Als, uh, als je bij een training gaat kijken... dan uh, ja, staan zelfs de andere coaches... zo nu en dan aan te kijken. Van jongen schreeuwt toch niet zo hard. En dan schreeuwt hij die rondetijden door uh, de dan meestal lege hal heen. Nu is de hal, de Adler Arena... wel aardig goed gevuld. Een half uurtje geleden, toen we zo'n beetje begonnen met de 10 kilometer... Toen was is dat wel anders. Heel veel lege plekken. Maar zeker druppelt het hier vol. En over druppelen gesproken. Gelukkig zit er een dak op. Want het is hier in Sochi op het Olympisch Park ook pest weer. De regen komt met bakken uit de hemel. Shane Dobbin gaat de laatste ronde in. 34 jaar. 12.43. 72 is zijn doorkomsttijd bij het ingaan van de laatste ronde. En dus is hij onderweg naar een hele aardige tijd. Want hij gaat met meer dan 12 seconden voorsprong die laatste ronde in. 12 seconden voorsprong op Pet die uitkomt op 13, 28, 72. en dan gaat hier dus de Duitser Moritz Geisreiter dik dik klop geven. Die reed nog heel eventjes rond het Duitse record, maar dat moet hij laten gaan. Dat Duitse record 13:08, die tijd is al lang verstreken. Ook voor Shane Dobin die komt niet aan die 13:08, ook niet binnen de 13:10, maar het wordt een degelijke 13, 16, 42 voor Shane Dobbin. die daarmee een seconde of twaalf boven zijn persoonlijk record zit. 13, 20, 26 voor Moritz Geisreiter betekent dat beide sneller zijn dan Patrick Meek. En dat Dobbin dus nu leidt voor Geisreiter Meek en Druskiewicz. Nog één rit voor dit wel. De eerste van twee baanverzorgingen die gaat plaatsvinden tijdens deze 10 kilometer. We krijgen een rus in de baan. Ze hebben een rus gevonden die wel wilde rijden. Yevgeny Tseryaev komt in de baan en gaat het opnemen tegen een hele jonge knul uit Amerika. Dat is er eentje voor de toekomst. 17 jaar jong is die namelijk, Emory Lehman. Schatse Wouter Alderheuvel, nog zat in dat de, in de studio. Ik zag dat je een foto voor je hebt van Sven Kramer. Ja, die is, komt, is net getweet. van Twitter af? Ja, die is net getweet door Sven Kramer zelf. Uh, hmm. Als ik het goed zie, 11 minuutjes geleden. Uh, omschrijf jij de foto eens, Wouter? Nou, het is voor Sven is nu een beetje wachten ja, tot hij naar de baan kan en uh, beginnen met zijn warm-up. Uh, ja, dit, dit zijn wel de meest vervelende momenten altijd. Uh, voor een uh, grote wedstrijd. Dat je, ja, je moet wachten en je hebt ingereden ochtends en dan. Uh, ja ga je uh, vaak meteen uh, even slapen. En nu heeft hij denk ik zijn, uh, zijn lunch gehad, tweede lunch. En uh, ja dan gaat hij gewoon liggen en rusten. En uh, ja, je, je blijft wel wakker, maar uh, ja. Want mm -hmm. hij Jezuspaar. heeft dus een foto getwitterd van zichzelf. Een selfie uh, met zijn hoofd op een kussen. Zo lijkt het in een bed inderdaad. Maar oogt wel ontspannen, hè? Vind ja. je niet, Wouter? Ja, ik denk dat hij ook ontspannen is. En uh, ja, natuurlijk staat er druk op hem, maar... Uh, ik denk dat het, uh, ja, dat het alleen maar goed is dat hij uh, er zo mee omgaat nu. Nou, wanneer heb je voor het laatst contact met hem, uh, met hem gehad? Vanmorgen, ja. Vanmorgen na, na het rijden nog even. Ja. Dus, uh, nou, wat hebben we... jullie besproken met elkaar? Mag ik dat vragen? Ja, dat mag. Nee, heel goed. Uh, <laughs> uh, vaak altijd: uh, ik, heb het, uh, ik kijk bijvoorbeeld de uh, NOS uh, Sportjournaal en dan zie ik hem rijden. En dan, ja, dan zeg ik uh, wat ik zie en wat ik ja, van hem vond uh, tijdens het rijden. Uh, ja, dat kon niet wel beamen dat het uh, erg goed ging, ja. Ja. <laughs> Dus we kunnen nog wat verwachten. Zeker weten. Ja, goed. Nou, zo meteen horen we het. Dit is Radio 1. Het is half drie. We gaan naar het nws journaal Mark Visser. Voormalige burgemeester uit Rwanda... is door de rechtbank in Frankfurt voordeeld tot 14 jaar cel. De 56-jarige man was verantwoordelijk voor een bloedbad... tijdens de genocide in Rwanda in 1994. Hij had zijn aanhangers aangespoord om kerkgangers in het dorp... kiezen om het leven te brengen.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 Radio Olympia met de 10 kilometer, zometeen ongetwijfeld uh, meer daarover. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Uh, eerst even een uitstapje naar Leiden. Staatssecretaris Fred Thewen van Veiligheid en Justitie... die steunt de burgemeester van Leiden... bij de huisvesting van uh, ex zedendelinquent Benno L. Hij vindt het verkeerd dat NRC Handelsblad... de woonplaats van Benno L heeft onthuld. Hij zegt, zo werkt het niet in een rechtsstaat... Verslaggever Jeroen van Dommelen sprak met de staatssecretaris. Meneer Teven, hebt u contact gehad met de burgemeester van Leiden? Ja, ik heb gisterenmorgen contact gehad met de burgemeester van Leiden. Wat u gezegd? Ik heb hem uh, sterkte gewenst. Uh, dat is natuurlijk altijd een moeilijke situatie. Ik heb ook gezegd dat ik het een moedig besluit vond. Ik heb ook gezegd dat ik het steun. En uh, Ik heb ook gezegd, uh, ja, we hebben wel gemeenten, en burgemeesters nodig... die bereid zijn excelente wel een krent op te nemen. Maar de bevolking van Leiden, of in ieder geval een flink deel daarvan... Uh, die vindt dat helemaal niet wat u nu zegt en wat u hem verteld hebt. Nou ja, wij we stellen vast uh, dat mensen in Nederland wel ergens moeten wonen. En het is natuurlijk jammer dat sommige media dan menen... Uh, mensen met name en toename en adres uh, in hun kranten moeten zetten... waardoor uh, de personalia en de adresgegevens van mensen ook bekend worden... waardoor de onrust nog groter wordt. Neemt u dat NSC Handelsblad kwalijk? Nou, ik neem, het is in ieder geval uh, het is niet zo heel erg restatelijk om dat te doen... om maar zo'n woord te gebruiken. Maar het is gebeurd en nu zitten we met die situatie. U zegt, ik steun die burgemeester, maar kan deze situatie nog doorgaan? Want nu weet iedereen, het probleem is er. Wat nu? Ja, nu moet feitelijk ter plekke worden bekeken of uh, de betreffende persoon daar kan blijven wonen of niet. He, dat gebeurt op dit moment, want dat moet je wel opnieuw in ogenschouw nemen.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 Uh, maar mensen moeten uiteindelijk na af onderkomst van hun straf wel ergens wonen in dit land. In een van de 408 en 8 gemeenten. En er moeten dus wel burgemeesters zijn die bereid zijn te doen wat burgemeester Lemfrink en Leiden heeft gedaan. En dat is op zich een dappere beslissing. Want dat zijn geen makkelijke beslissingen. Het makkelijkste is om te zeggen in mijn gemeente is er geen plaats voor zo iemand. Wij zullen dat toezicht, hè, dat gaan we met die nieuwe wet nog verder verscherpen. Uh, maar feit is wel dat mensen wel ergens moeten wonen. En dan moeten de overheid ze onder scherp toezicht houden. En daar zijn we ook mee bezig. En dat kan nog een tandje scherper. Maar zou dat helpen voor die mensen die nu zo vreselijk boos zijn? Nou, die mensen die nu vreselijk boos zijn en die kinderen in die buurt hebben... daar zal dat waarschijnlijk op dit moment uh, niet heel erg veel voor helpen. Maar als je met mensen praat, en dat heb ik gisteren ook van de burgemeester gehoord... en je legt uit uh, hoe een en ander uh, tot stand is gekomen... dan hebben mensen daar ook nog wel begrip voor. Maar ja... Het zijn wel mensen met jonge kinderen. En dat er natuurlijk die zorgen bestaan, dat begrijp ik wel. En dat zei onze staatssecretaris Fred Teven. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het is uh, vijf minuten over half drie. U luistert naar Radio Olympia. Momenteel is bij de tien kilometer bij de mannen de derde rit gaande. We gaan eens eventjes de mensen aan u voorstellen. Um, het gaat er niet om welke Nederlanders bij de tien kilometer op het podium staan. Het gaat erom... Op welke plaatsen ze staan. Steven Dalebout stelt de drie medaille-kandidaten aan u voor. Sven Kramer wil revanche. Want vier jaar geleden was Kramer op deze afstand het middelpunt van een Shakespeareaans drama. Nee, ze We rijden zelf... in dezelfde baan. Ik kwam van binnen en ik ging naar buiten. Hoogslaan? Nee ik heb de handen helemaal. Nee, in het hoofd. toch! Oh, oh Kramer, is oh, vergeten oh, te oh, wisselen. Oh oh, oh, oh, oh, Ach, ach, ach jongen, toch. Na Vancouver was Kramer er een jaartje tussenuit. Daarna bleek dat hij de alleenheerschappij kwijt was. Ja, natuurlijk, is het fijn, is niet leuk. Maar na zijn 12.45 in Tialf afgelopen december is Kramer weer topfavoriet voor goud. Jorrit Bergsma ligt op de loer. Bergsma was vroeger fietsenmaker in Sneek. Hé, hey, Joris. Jorrit, jongen. Alles goed? Is zeker. Jo. Ja? Ja. Volgend jaar trouwt hij met een Amerikaanse sprinter. Well, maar nu is hij daar nog niet mee bezig. In Sochi wil Bergsma kampioen worden. Net als hij vorig jaar deed op het WK. Want toen versloeg Bergsma Sven Kramer. Ik, ik moet gewoon weer hard aan het werk deze zomer om uh, ja, hier volgend jaar weer uh, uh, ja, te vlammen. Winnen, wou je zeggen? <laughs> Zeker, te winnen, ja. En dat wil Bob de Jong ook. Bob Johannes Carolus de Jong doet voor de vijfde keer mee aan de Spelen. Zijn olympische debuut was op 8 februari 1998. Sven Kramer was toen 11 En nog maar één op de vijf Nederlanders had toegang tot internet. Bob heeft elke kleurmedaille in de kast liggen. Acht jaar geleden in Turijn won hij goud. Hij kan het niet geloven, Bob de Jong. Hij zette dus die tijd neer van 13.01.57. En vandaag gaat Bob de Jong opnieuw op medaillejacht. NOS Radio Olympia. Ja, Wouter Oldeheuvel. Het uh, voorstelrondje begon met uh, dat uh, Sven Kramer revanche wil. Of wie? En, en, en hoe zit dat re gevoel in elkaar? Kan je het proberen te omschrijven? Um, nou, ik, ik denk uh, hij heeft natuurlijk een gevoel op zichzelf... en op, op wat er is gebeurd in, uh, in Vancouver. Maar uh, ja, af en toe zeggen ze... hij kan uh, vandaag revanche nemen op Lee... Uh, omdat hij tegen hem start, maar... Uh, Nee, ik denk dat het niet op een op persoonlijke titel gaat... maar dat het echt uh, op zichzelf... en uh, ja, hij wil uh, ja, iets van vier jaar geleden weer rechtzetten. Ja, dat wel. Ja, zeker. Maar meer gewoon voor zichzelf. Gewoon. Dat is eigenlijk een beetje de inspiratie die hij nu heeft. Uh, ja, maar... ik, hij, hij komt hier naar na de spelen in ieder geval om drie keer goud te halen. en uh, ja, Hij heeft er nu één en uh, vandaag hoop je die, die tweede om zijn nek te krijgen. Ja. Die tijden die tot nu toe gereden zijn, die zitten nog steeds uh, boven die van jou, hè? Wil ik maar even zeggen, Wouter. Ja, nou, maar ik weet niet wat ik hier had kunnen rijden in ieder geval. Maar uh, uh, je kunt er nu ook nog niet heel erg zeggen van, ja, de, van de tijden... Van, uh, of het snel of uh, langzaam ijs is. Uh, uh, bij zulke jongens is het vaak ook nog de vorm van de dag. En net wat ik heb, uh, een goede dag of een slechte dag. Uh, mm. Dus uh, normaal rijdt een rijder ook veel harder dan een uh, Shane Dobbin. Dus, uh, en dat is vandaag helemaal andersom, dus ja. Hoe kan je een goede of een slechte dag beïnvloeden? Want ik neem aan dat je het, het minst zo, meer, zo weinig mogelijk aan toeval wil overlaten bij zoiets. Ja, ik denk, kijk, een Jorrit, een Bob en Sven, ik, die delen denk ik een 10 kilometer anders in. Die kunnen met gemak de rondjes rijden. Uh, ik was wel echt iemand die, die hem in 10, 10, 5 vaak uh, indeelde. De 10 rondjes uh, ja, je slag pakken en dan. Uh, en dan, die, en dan tien ronden die volhouden en dan uh, ja, die laatste vijf ronden helemaal kapot gaan zie maar hoe ik die, uh, die doorkom. Ik ging en... dat zo bij jou ja die vijf ja, laatste, zo, zo, dat... ja zo deelde ik hem wel vaak in ja. want ja. Uh, ja die laatste vijf ronden die uh, ja, wat die... gebeurde daar bij jou die laatste vijf kan je dat omschrijven dat gevoel uh, maar het is in ieder geval heel fijn om uh, als, je, als je bijvoorbeeld een tien kilometer aandrijven bent dat je op lang uh, zolang mogelijk in ieder geval niet op het, het scorebord kijkt voor mij uh, is het is het vaak uh, en uh, het is heel fijn als je uit die dubbele cijfer bent... dat je uh, in ieder geval dat je, ja, na, na nog negen ronde of acht ronden moet. Dan, uh, ja, dan vind je. Het is ook een, in ieder geval een mentaal spelletje. En je ziet heel veel mensen ook daarom van... aan het einde weer toch nog iets kunnen versnellen... omdat ze dan ja, toch... Uh, Weer In de hoofd uh, zien, uh, de finishlijn zien en, uh, en dan nog weer iets extra's hebben. Is er tijdens zo'n rit een moment dat je in een cadans raakt, zoals je dat kan hebben? Nou, dat zullen misschien veel hardlopers herkennen. Ja. Ja, uh, dat ja, je dat... even alles vergeet? Ja, um, dat, dat heb je zeker en dat moet je ook hebben, want een, uh, tien kilometer lang uh, ja, ben je echt uh, in ieder geval met jezelf bezig. En uh, om in ieder geval met gemak, uh, makkelijk rondjes te rijden en, en met zo min mogelijk energie. En, omdat dan, uh, als je naar, uh, na tien ronden al. Uh, op je tak zit en op je markt, dan uh, wordt het nog heel lang. Je zegt het is een mentaal spelletje. Ja. Heb je het dan over het gevecht met jezelf? Of zit er ook iets mentaals in dat je een gevecht met je tegenstander aangaat... dat je dat ook kan beïnvloeden mentaal? Uh, nee, want daar kun je eerst nog niet in beïnvloeden. Kijk, uh, natuurlijk uh, is het fijn uh, om, om tegen een goede tegenstander te rijden... waar je mee op kunt trekken en dat je kunt battelen af en toe. Uh, net zoals uh, wat Shane Dobin en uh, Geisreiter net hadden. Die hadden echt een... Uh, ja, de eerste 15, 20 ronden, dat ze echt aan elkaar gewaagd waren. En elke kruising komt degene weer uh, met voorsprong de bocht uit. En dat helpt zeker, omdat je dan ook niet verzwakt. En uh, ja, voor de rest uh, heb je niet heel veel invloed op je tegenstander. Je kunt het ook zo in één keer alleen moeten doen. Ja. Wij zijn benieuwd hoe het uh, nu gaat in die laatste ronde... in de derde rit, Sebastian Timmerman. Nou, de spanning zit hem alleen uh, in. Wie gaat deze rit winnen? Want uh, dat met nog zes ronden te gaan... Uh, zowel Serjaev als Lehman niet aan de tijd gaat komen van Dobbin... dat is wel duidelijk. Want het verschil is aanzienlijk. Inmiddels meer dan 10 seconden in uh, het geval voor uh, beide rijders. Serjaev nam het initiatief in deze wedstrijd. Dat is de nummer drie van Rusland op de 10 kilometer. Waar uh, het uh, kwalificatie en dat was ook het Russisch kampioenschap... werd gewonnen door Alexander Rumyanschev voor Ivan Skobrev, maar die doen dus allebei niet mee. Dan zegt dat wel genoeg dat Serjaev hier wel is. Uh, nam dus eerst afstand van Emory Lehman. Maar de 17 jaar jonge Amerikaan komt terug in de wedstrijd. Kijken of we dat ook deze ronde kunnen zeggen. Ja, dat kunnen we ook deze ronde zeggen. Want in de afgelopen ronde is Lehman weer een halve seconde sneller dan Serjaev. Maar het verschil met het schema van Dobbin is al uh, meer dan 11 seconden inmiddels. Dus is het nog maar de vraag of deze heren binnen de 13 minuten en 30 seconden gaan rijden. Maar ja, het is wel een duel op de baan. Dat maakt het wel weer leuk. Lehman. Heeft nu de binnenbocht. En komt daardoor weer dichter en dichter bij Serjaev. Begon trouwens als ijshokker deze tiener. Voor, uh, speelde voor de Oak Park River Forest Huskies. Dat is zo'n mooie naam. Die moet je een keer uitspreken in je verslag. 11.1952. Het moment is daar dat uh, Emory Lehman. Onderdoor is gekomen bij Serjaev. We zijn uh, de 8400 meter voorbij. Gaan dus zo de laatste drie ronden in. Paulien, als je kijkt naar het rijden. Het technisch rijden van deze 17 jaar jonge Lehman. Zie jij dan bepaalde punten dat je denkt van. Nou, dat kan wel wat worden in de toekomst. Um, ja, op zich wel. Maar hij kan ook nog wel het een en ander verbeteren. Je ziet nu wel dat hij... Uh, uh, ook hij een beetje uh, ja, moe wordt nu naar de 10 kilometer toe. Uh, hij kan ietsjes dieper zitten. Iets meer achterop. Iets meer gebruik maken van zijn uh, valbeweging. Um, maar ja, het, is zeker, het is zeker wel iemand die, die het talent heeft. Twee keer wonnen de Amerikanen de 10 kilometer op de Olympische Spelen. In 1932 in Lake Placid, Ur Lake Placid Irving Jaffe. En natuurlijk in 1980 ook in Lake Placid Eric Hayden die toen alle afstanden won. Nou, Het is nu een duel geworden op de baan. Dat is dan wel aardig uh, richting de 9200 meter. Dus nog twee ronden te gaan. Lichte voorsprong voor Emory Lehman. 12, 24, 39 zijn doorkomsttijd En Serjaev, die, die een tiende verliest in de afgelopen ronde. Probeert zich richting Emory Lehman terug te knokken. Maar nogmaals, ze zijn niet bezig om de snelste tijd van de dag neer te zetten. Oei, oei, wat zit die Leeman er doorheen zeg. Die valt als het ware daar de buitenbocht in. En in de buitenbocht valt hij ook nog eens helemaal stil. Sarajev aangemoedigd door uh, toch wel aardig wat Russen... die zijn komen kijken naar de 10 kilometer. Ik ben benieuwd of ze blijven zitten dadelijk in de, de eerste dwelpauze. Sarajev komt weer langszij. 32-3 voor hem. In deze ronde 32-5 voor Emory Lehman. Als we de laatste ronde ingaan... maar ook Sarajev komt helemaal omhoog met zijn bovenlichaam. Lehman gooit nu beide armen los voor de laatste keer op de kruis. En ja, het is wel een knokker deze weer. Wereldkampioen, regerend wereldkampioen bij de junioren op de 5 kilometer. Dus op deze 10 kilometer heeft hij 13.22 staan. Dat gaat er niet aan. Maar wie wint deze rit? Dat is dan nog het aardige duel in deze derde rit. De snelste tijd gaat er niet aan. Maar wie wint de rit? Het is echt een eindsprint. En het is CAF. Wint winst voor Rusland dus in deze Rusland-Amerika. 61. om 13.28.67. ste van de seconde. Ja, het kan ook op een 10. kilo. Dat het zo dicht uh, bij elkaar ligt. Maar ja, qua tijd doen ze dus absoluut niet mee. Maar wel een leuk slot om naar te kijken. Shane Dobbin gaat als leider de eerste dwelpauze in. 13-16-42. Na de eerste dwelpauze krijgen we eerst Babenko tegen Beckett. En dan Bob de Jong tegen Alexei Baumkamp. De Olympische winterspeler in Sochi. Clarence, Clarence Clemens, zo heet hij, uh, In you're a friend of mine. Het is druk met bezoekers. De website van de NOS Olympische Spelen... de pieken lagen vooral tijdens het schaatsen vorige week. Toen keken er zo'n 200.000 mensen tegelijkertijd. De schaatswedstrijd van de Spelen is zojuist begonnen. De 10 kilometer voor mannen. Bij ons is NOS-internet-expert Rachid Finch. Rashid. Welkom in de studio. Hallo, hallo. Zeg, ik krijg klachten hier. Irene Ries, lastig kijken naar de Olympische Spelen via NOS Sports. Livestream staat steeds stil. Nu maar luisteren naar La Radio via Radio 1. Ook leuk. Nou, dat is dan wel Gelukkig, weer fijn. Ja. <laughs> maar klopt dit? Ja, ons hart breekt altijd als we dat horen. Want we zo hard werken om het voor iedereen goed te houden. Kan natuurlijk ook misschien aan haar eigen wifi signaal thuis liggen. Hè? Dat dat niet sterk genoeg is? Dat kan bijvoorbeeld, ja. Maar um, er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die tegelijk op de website zitten. Zo net zo'n 160.000 tegelijk. Het is echt heel veel. Ja. Uh, de piek lag inderdaad op 200.000 uh, bij eerdere schaatswedstrijden. Ik denk dat we daar nu wel overheen gaan. Dit is natuurlijk uh, om te zien of Sven Kramer uh, het goed kan maken. Sinds uh, na vier jaar geleden. Uh -huh. wil iedereen wel zien. En iedereen is op werk. Niet iedereen heeft een tv bij de hand. Dus dan maar op de smartphone of tablet of op de computer op het bureau. Dus dat wordt een flinke kluif inderdaad... om iedereen zo goed mogelijk van beeld te kunnen voorzien. Is er ook verschil in de dag? Kan ik kan me voorstellen dat mensen op kantoor als mogen tenminste, kunnen kijken. En in het weekend? Is het in het weekend dan minder? Ja, inderdaad. Want in het weekend kunnen mensen in principe... gewoon lekker op de grote tv thuis kijken. Dus dan is de website een stuk minder belast. Maar zeker bij grote schaatswedstrijden als deze... die tijdens kantooruren plaatsvinden, zie je het ook heel erg. Je ziet het ook dat we nu al veel meer bezoekers hebben gehad... dan tijdens de gehele winterspelen vier jaar geleden. Komt natuurlijk ook doordat toen heel veel mensen nog geen tablet hadden niet iedereen had een smartphone. Maar hij heeft ook met het tijdsverschil te maken. Heel veel wedstrijden kon je natuurlijk gewoon zien als je al thuis was. Wat hebben we allemaal gedaan om die drukte... Op te vangen? Nou, we hebben gewoon een berekening moeten maken van hoeveel mensen verwachten we. Uh, wat kost het dan om servers uh, in te zetten? En dat hebben we in samenwerking met de NPO, uh, de Nederlandse Publieke Omroep, vervolgens gedaan. En ik denk dat we uh, er, er wel redelijk uit zijn gekomen. Uh, maar inderdaad, af en toe hoor je klachten dat het, uh, dat het soms een beetje hapert. Uh, het is vaak toch populairder dan je durft te dromen. Hm. Dan kun je naar het schaatsen kijken via radio1.nl, via onze eigen uh, webcam natuurlijk. Dat schakelen we ook mee via ja. de NOS-website. Maar je hebt ook nog de app bijvoorbeeld. Precies, de app uh, is heel veel gedownload. Extra 200.000 extra downloads de, ten opzichte van normaal gesproken sinds dat de Spelen begonnen. Dus uh, dat is natuurlijk een heel groot compliment. In de app kun je dus uh, live kijken naar Nederland 1, maar ook naar zeven andere livestreams. We zien wel eens mails binnenkomen bij de afdeling communicatie. Mensen die zeggen, ja, ik zie alleen maar schaatsen op tv. En die mensen moeten we dan uitleggen. Uh, op internet kun je ook heel veel andere sporten live kijken. Dus mensen weten dat niet altijd, maar dat kun je bijvoorbeeld in de app doen. Dus dat is een goede. En op Twitter gaat het ook heel goed. Het uh, NOS Sport, we hoopten aan het einde van de Olympische Spelen... 40.000 volgers te halen. We hebben er nu 49.500. Dat, is dus dat we gaan, uh, gaat wel heel snel, hè? Ja, dus als, als uh, een van de drie heren wellicht een gouden medaille haalt... gaan we hopelijk over die 50.000 heen. Okay. En dan is het nog niet eens afgelopen. Uh. Mensen moeten wel oppassen, hè? want ik sprak met mijn buurvrouw... die keek via uh, haar mobiel ook naar de spelen in de bus. Uh, en vervolgens uh, kreeg ze een waarschuwing dat haar datalimiet uh, bereikt was. En dat was echt heel snel. Ja. Je moet het niet doen, geloof ik, op je 3G of 4G. Hè? Ja, je moet wel Als je even datalimiet weten, hebt. Je moet inderdaad weten wat je datalimiet is en of die heel hoog is. Of dat gaat dat je maar, snel, toch? Dat, dan? Gaat, dat gaat best wel snel, ja. We proberen natuurlijk zo'n uh, hoog mogelijke beeldkwaliteit te leveren. En dat betekent dus dat je sneller door je databundel heen gaat. Dus daar moet je wel even op letten. Absoluut. Bij deze. ja op de wifi. Dank je wel, Rachid Vins. Goed, dan gaan we weer uh, terug in het verleden. Dat doen we met Mannix Koolhaas. Vandaag uh, besteden we aandacht aan het WK Allround in 1949. Hey ja, hey ja, zet hem op. De Radio Olympia ijstijden. tijden. Het schaatsarchief van Manex Koolhaas. Of de drawing of lots van 500 meter in de World Championship. First pair. Kees Broekman. Johnny Kransay. Wanneer lagen we nou voor het eerst massaal bij de radio naar schaatskampioenschappen te luisteren? Want u heeft het misschien gelezen in de diverse bladen. De baan van het Bislatstadion is op het ogenblik volkomen glinsterend. Hij zit dik onder het water. Men heeft er nog alle mogelijke moeite voor gedaan om de conditie van het ijs zo, zo, zo goed mogelijk te maken. Om de, het, ijs in de, de beste mogelijk... het oudst bewaarde verslag is dat van Klaas Pierenboom van het wereldkampioenschap in 1949 in het fameuze Stadion in Oslo. Het is goed mogelijk dat dit inderdaad het oudste verslag is, want we waren immers die zomer daarvoor flink door het sportvirus aangestoken met de radioreportages van Peter Knechtjes over de successen van Fanny Blankers Koen bij de Olympische Spelen in Londen. Voor het eerst sinds Koende Koning heeft Nederland in 1949 weer een kans hebben voor de wereldtitel. De dan pas 21-jarige Kees Broekman uit de lier. Maar dan moet Broekman op het boterzachte ijs wel eerst zijn altijd zwakke 500 meter goed zien door te komen. Luister naar het bewaarde live schaatsverslag. Ze passeren met nu ongeveer 100 meter die vlak voor de microfoon en nu gaat Kees Broekman zeer snel de binnenbocht door. Maar Crunchy die zal toch waarschijnlijk deze race gaan winnen. Want bij het kruispunt dat de beide rijders nu bereiken. de ligt Crunchy op het ogenblik een meter vijf achter. Wat niet voldoende zal zijn voor Kees Broekman om hem straks in de laatste bocht te houden. Kees Broekman gaat nu die laatste bocht in. Hij doet dat zeer snel. Hij heeft inderdaad een goede sprintspiller op het ogenblik. Maar ik vrees dat de Kroensje niet kan houden. En dan gaat Kroensje reeds naar voren. Met ongeveer 5, 6 meter komt hij dan de laatste bocht door. Kees Broekman blijft zeer goed grijden. Ik heb goed op een, op een vrij goede tijd. En nu gaat Kees Broekman met ongeveer een achterstand van 3, 4 meter achter de Brit Johnny Kroensje de finish van de 500 meter over. De tijd van Kees Broekman was 48,5 seconden. De strijd om de titel wordt uiteindelijk beslist in de allerlaatste rit van de 10 kilometer... als Broekman het moet opnemen tegen de verrassende Hongaar Cornel Pajor. Wie die rit wint, is ook wereldkampioen. En Cornel Pajor begint op het ogenblik dat Kees Broekman het eind hier aan de overkant ingaat... aan zijn eindsprint, beide armen los, komt hier de laatste bocht doorgereden. Heeft nu bijna het rechte eind te pakken op het moment dat Kees Broekman de laatste bocht ingaat. Dat blijft dus een verschil van 100 meter. En we mogen wel aannemen dat Cor dus inderdaad dit wereldkampioenschap op het laatste moment. in de wacht heeft gesnipt. Cor heeft nu nog 10 meter te rijden. Finish nu. En nu komt Kees Broekman met beide armen los. De laatste 100 meter in. Heeft nu nog 80 meter te rijden. Broekman gooi nog even alles wat je hebt uit die schaatsen, jongen. Jammer, nog 10 meter. Hij finisht met een betrekkelijk vermoeid gebaar. Hij weet dus dat hij geklopt is. Maar hij weet dan in ieder geval dat hij geklopt is door iemand. die werkelijk een groot wereldkampioen kan worden genoemd. Broekman. Hadden we voor het eerst sinds Jaap Ede weer eens de Noren verslagen. en dat nog wel in hun eigen huis. kaapte een volstrekt onbekende Hongaar de wereldtitel weg voor de neus van onze Kees Broekman. Een herkansing kreeg Broekman pas weer in 1953... over dat merkwaardige toernooi in een volgende bijdrage. En we kijken de winnaar uit. Manis Kolhas was dat over het WK van 1949. Ik meld even dat CSK Moskou de komende thuiswedstrijd... in de Champions League achter gesloten deuren moet afwerken. Dat heeft de van vandaag laten weten. De Russische club wordt bestraft voor het racistische gedrag van de fans... in Tsjechië tijdens het duel met Pulzen Dat was in december vorig jaar. Uweva zegt, de aanhang van CSKA is eerder in de fout gegaan. We hebben daarom besloten dat de club de volgende wedstrijd... zonder publiek moet afwerken. Bovendien krijgt de club trouwens een boete van 50.000 euro. Vanavond, mooie Champions League-avond. Wat te denken van Manchester City tegen Barcelona. En die andere wedstrijd is ook mooi, hoor. Leverkusen, Bayern Leverkusen tegen Paris Saint-Germain. Daarom is er vanavond een extra uitzending van NOS Langs de Lijn. Die begint al om 9 uur. En zo dadelijk gaan wij natuurlijk verder in de Adler Arena met de 10 kilometer. Wordt nu gedweld. Als die wel afgelopen is, gaan ze verder met rit 4. En daarna komt de eerste Nederlander in actie. Dat is Bob de Jong in rit 5. U hoort dan trouwens ook meer over de leden van de precieze band Pussy Riot. Die zijn ongeveer een half uur geleden vrijgelaten. Een foto van die vrijlating die vindt u alvast op onze website. nos.nl. .no. De Olympische Winterspeler in Oh, oh, oh, oh, oh. Gaan we het weer meemaken? Nee, is het goed dat ik moet zeggen. Drie duizendste van een seconde. Ja, dat verzin je niet. Dat ja, moet je ervan zeggen, Hier komt Jorien ten aan. De laatste meter. Ja, geweldig. Hè? Ik heb er geen woorden voor. 1,53, 1,50. 1,53, 1,50. Op de baan waar wij niet verwacht om Olympisch kampioen te worden. Jorien Termos, short een flikten. de boel.